11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De CAO voor nieuwe postbedrijven is een stap dichterbij. De vakbonden en de bedrijven zijn het erover eens... dat 80% van de werknemers van Cent en Selectmail een vast contract krijgt. De postbedrijven krijgen een boete... als ze voor eind 2013 niet voldoen aan dat percentage. Ook krijgen postbezorgers een betere rechtspositie. Ze krijgen minstens het minimumloon plus vakantiegeld kunnen niet langer worden gedwongen om ver buiten hun eigen wijk te werken. Ook hoeven ze hun uniform niet meer zelf te betalen. FNV-bondgenoten gaat het onderhandelingsresultaat binnenkort voorleggen aan de leden. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Dat gebeurde in de Katendrechtse straat in Rotterdam-Zuid. Er is nog niemand aangehouden. Nadere details zijn niet bekend. De politie is bezig met een groot onderzoek. Moederbedrijf van Organon in Os moet het overnamebod van een onbekende partij op het bedrijf accepteren of opnieuw gaan onderhandelen. Dat vinden de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbonden die samen een adviserende raad hebben gevormd. De Amerikaanse moedermaatschappij Merck vond het bod niet goed genoeg en wil MSD Organon sluiten. De raad zegt nu dat uit de financiële stukken blijkt dat het overnamebod helemaal zo slecht nog niet was. Het bod levert volgens de raad meer op dan sluiting van Organon. Wat Murk met het niet bindende advies gaat doen, is nog niet duidelijk. In Ivoorkust hebben aanhangers van de gekozen president Watara... nu ook de belangrijke cacao San Pedro veroverd. Gisteren namen ze de hoofdstad Yamoussoukro in. Ze zijn op weg naar Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust... waar president Bakbo stand probeert te houden. Sommige wijken van de miljoenenstad zijn al in handen van aanhangers van Watara. Zeker een miljoen inwoners van Abidjan zijn op de vlucht geslagen... De VN heeft vannacht sancties tegen Bagbo ingesteld. Onder meer rekeningen in het buitenland zijn bevroren. De Britse autoriteiten hebben de Libische minister van Buitenlandse Zaken Koussa ondervraagd. Koussa kwam gistermiddag vanuit Tunesië op een vliegveld bij Londen aan. Volgens de Britten heeft de minister ontslag genomen... en zou niet meer willen werken voor kolonel Gaddafi. Een woordvoerder van de Libische regering ontkent dat... en zegt dat Koussa naar Londen is gereisd voor een diplomatieke missie. Koussa was een van Gaddafi's naaste medewerkers.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 Volgens de fiscus zijn meer mensen op tijd dan vorig jaar. Staatssecretaris Wekers van Financiën over de drukte bij de Belastingdienst. We krijgen ongelooflijk veel telefoontjes bij de belastingtelefoon. Gisteravond was het overigens ook topdrukte met het indienen van aangiftes. Op een zeker moment kregen we 20.000 aangiftes tegelijk binnen. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien het land in. Vanmiddag gaat het overal regenen. Het wordt 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuidoosten. Ook morgen is het wisselvallig, wel iets warmer. AMB verkeersinformatie met nog 7 files. Ik pik even de langste eruit. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelovarensveen en Zoetenwouder-Rijndijk, 7 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht, daar staat bij Bodegraven 3 kilometer file door een ongeluk. De rijstuk is dicht.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 Spring maar achterop, want ik stap zo meteen op de fiets... met de ploegmanager Daan Luijks van de wielploeg Vacan Soleil. We bespreken de hoogtepunten. De ploeg stootte dit jaar door tot de hoogste divisie van het wielrennen. En de dieptepunten, zoals Ricardo Rico... die zichzelf bijna om zeep hielp met een eigenhandige bloedtransfusie. Op 13 april komen ze uit. De eitjes van de Eikenprocessierups. En op 19 mei krijgen we de jeuk van. Althans, dat voorspellige leerde uit Wageningen. Maar hoe kunnen ze dat hun vredesnaam zo op de dag af weten? Men op Bentveld zocht het uit. En zijn onze ambtenaren wel of niet een dure cursus waard? Daarover gaat het Joop-debat. Klaar voor de start? Surf naar degids.fm Eerst een opmerkelijke oproep van Turner Epke Zonderland. Hij vindt dat studerende topsporters geen boete mogen krijgen als ze te lang doen over hun studie. Het kabinet is namelijk van plan om lang studeerders 3000 euro per jaar extra te laten betalen. Maar volgens Stuur en Zonderland hebben topsporters dus geen keuze en is vertraging onvermijdelijk. Goedemorgen, Hebke Zonderland. Goedemorgen. Je hebt vier minuten om dit uit te leggen. Ik start de klok. Studeren en sporten kan toch makkelijk samen? Uh, nou, het kan wel samen, maar uh, niet uh, beide op uh, 100%. Dat is, uh, nee, dat is wel duidelijk. Uh, ik zelf ben, uh, ben topsporter en student. En, uh... Ik uh, doe een turn en uh, studeerde naast geneeskunde. Dat is uh, ook niet een al te makkelijke studie. Maar uh, ja, het is natuurlijk belangrijk dat je ook geen uh, gaat doen wat je uiteindelijk uh, leuk vindt en later wil gaan worden. Ja. En uh, nou, goed, als je inderdaad het pas voor is, bent, dan uh, dat is, nou, da, da gaat er gewoon heel veel tijd in zitten. Ik heb... Uh, zelf altijd 25 uh, tot 30 uur getraind en uh, met de dingen die erbij komen en uh, en studeren dat ja, ging eigenlijk wel heel erg goed en ik uh, nou ik heb nu dan vijf uh, uh, jaar uh, uh, over mijn studie gedaan en uh, ik heb uh, ben drie jaar uh, verder zeg maar mm. dus ik ben die, uh, niet nu op de helft maar uh, ja dat is niet, uh, niet uh, volgens normale uh, tempo natuurlijk. dus je loopt kansen bemoeide ja, ik, uh, heb, ik heb sowieso een boete. Ja, ja. ja die heb dat heb je zeker. al. Nou, wat ja. maakt nou een topsporter anders dan iemand die hard werkt na zijn studie? Um, nou, kijk, als, uh, als, als, als topsporter is het is natuurlijk uh, niet meteen een, een doel om, uh, om, uh, om, om, om geld te verdienen. Want dat is, dat is dus eigenlijk denk ik ook het probleem. Als je uh, een, een baan daarna zou hebben, dan, dan kun je er zelf voor inkomen... En bij topsport is dat vaak niet het geval. Nou, jullie topsporters hebben het in zijn algemeenheid namelijk makkelijk. Je wordt begeleid door NOC NSF. Je kunt sporten, je krijgt sponsorcontracten. En dan straks ook nog eens een keer een uitzondering op het moment dat je lang studeert. Althans, dat is jouw bedoeling. Ja, precies. Ik heb het ook niet over mezelf. Want als ik naar mezelf kijk, heb ik het goed voor elkaar. Ik ben inderdaad wat ondersteund door NSC NSF. En uh, daarnaast heb ik ook nog mijn sponsors. Alleen het gaat eigenlijk voornamelijk om degene die uh, de keuze moeten maken om te gaan studeren. En dan, uh, dan hebben we het over uh, sporters die dan, uh, dan net van een middelbare school af uh, zijn. En uh, op dat moment nog zeker niet uh, de garantie hebben dat ze worden ondersteund door NSNSF. Dan nee. daarvoor moet jij uh, A-status uh, uh, halen. En dat, ja, dan moet je bij de top 7 van de van de wereld uh, op de wereldkampioenschappen komen. Maar je moet een beetje ja. risico kunnen nemen in het leven, toch, of niet? Om vooruit te komen? Ja, maar dat is inderdaad een, een groot risico wat je dan neemt. En uh, nou, ik, ik weet uh, dat, dat niet elke sporter daar dat uh, risico durft te nemen. En uh, ja, eigenlijk het, uh, het probleem waar je dan een beetje tegenaan komt is dat. Uh, dat uh, sporters uh, met heel veel talent die heel ver kunnen komen, dat zij uh, ja, dat uh, ook uh, vanwege financiële uh, redenen uh, soms moeten laten. En dat gebeurt eigenlijk nu al. En uh, ja, goed, als, je er, als er inderdaad ook nog een boete bij komt, dan wordt het uh, ja, de kans toch groter dat ze dan inderdaad toch nog voor de studie gaan kiezen en, uh, en uh, de sport nou laten voor wat het is. Epke, en uh, hoe lang ben jij nog bezig? Ik ben nog uh, drie jaar bezig. Af, nou, ik heb nog uh, drie jaar. Uh, voor de was qua uh, belasting, Maar uh, daar, uh, nou, daar ga ik overtuigd ook uh, vijf jaar nog over doen. En welke boete moet je dan betalen? Uh, als ik uh, op het snelle niveau doe, of uh, tempo, kan aanhouden, dan, uh, dan zal dat uh, 6000 euro zijn. Maar ik verwacht eigenlijk dat het uh, bij mij 9000 euro wordt. Dat is inderdaad een beetje uh, ja, de, de richtlijn. Ja, <laughs> ja. Maar goed, het gaat goed hè, met jou. Hoe is het eigenlijk met de nieuwe oefening? Want je was bezig met een heel ingewikkeld ding. Ja, klopt. Het gaat goed. Ik, uh, ik ben inderdaad uh, van plan om uh, de oefening aan te passen met uh, nieuwe elementen. En uh, de afgelopen week wil ik met Parijs al een poging gedaan. Toen is hij net iets anders gelopen dan uh, gepland. Ja, ja. Maar uh, volgende week uh, staat het EK voor de boeg. En dan uh, zullen we eens kijken hoe het dan uh, wel volledig gaat lukken. Nou, maar dan, dan moet je nu nog 25 uur trainen per week. Ja, dan moet het lukken. Ja, hoor. <laughs> <laughs> heb Zonderland, Ik hoop dat jouw oproep gehoord krijgt. Oké, okay, Voor alle twee die topsport willen gaan bedrijven. Hetzelfde. Uh, ja. Ook bedankt. Graag gedaan. Ik uh, ga een plaat draaien van Fitz en de Tantrums. Dat is een soulband uit Los Angeles. Hij begint een beetje rustig aan, traag. Michael Fitzpatrick is de leider van de band, Fitzpatrick. Dus we beginnen met... En Noël, kijk, ik hoor je straks ook. Uit Los Angeles. De Libische rebellen verliezen terrein op Gaddafi. In sommige lidstaten van de NAVO, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, gaan er daarom stemmen op om wapens te leveren aan de opstandelingen. Maar NAVO-voorzitter Rasmussen voelt er helemaal niets voor, secretaris-generaal. Goedemorgen, meneer Ten Broeke, Ten Broeke U bent VVD-defensiespecialist. Wat vindt u? Moet de NAVO wel of geen wapens leveren aan opstandelingen? Ik vind van niet. Ik denk ook niet dat de NAVO dat ooit zal doen. De NAVO kan dat ook niet doen. Uh, individuele lidstaten zouden dat wel kunnen doen. Maar ook daar ben ik tegen, omdat de VN. De resoluties die we hebben aangenomen in 1970 en 1973 daarin niet voorzien. En, uh, daarom moet Nederland in ieder geval niet ook afzonderlijk... bij wijze van spreken wapens gaan leveren. Nee, ik denk niet dat het verstandig is. Nee. Hof, hij is Midden-Oosten deskundige, zit hier in de studio. U zit in Den Haag. Meneer Hof, vindt u dat de NAVO opstandelingen zouden moeten bewapenen? Ja, uh, dat is een moeilijke beslissing. Maar ik denk dat wij er uh, niet onderuit kunnen... dat we uiteindelijk van Gaddafi af moeten... Dus ik denk dat uh, een van de opties dan in de toekomst zou kunnen zijn dat wij ook op de opstandelingen gaan helpen. Met, zoals de VN-resolutie zegt, alle noodzakelijke middelen. Nog niet meteen, maar wel in de, toekomst. Wanneer, in de toekomst. Wanneer ligt dat dan in het verschiet? Ja, dat kan ik niet helemaal beoordelen, want ik kan het strijdtoneel niet helemaal precies overzien hoe het nu is. Maar als je naar de, naar de toekomst kijkt, hè, zijn er verschillende scenario's denkbaar. Bijvoorbeeld het scenario dat Gaddafi het zou winnen. Nou, dat wil niemand. Een ander scenario wat niemand wil is dat er een burgeroorlog ontstaat die jarenlang gaat duren. Dus op een of andere manier moet er een eind komen aan het regime van Gaddafi. Het mooist zou het zijn als Gaddafi vrijwillig opstapte of als er in zijn eigen gelederen een opstand uitbrak. He, dan is het opgelost. Maar als dat allemaal niet gebeurt, dan zullen we op, op een of andere manier toch die opstandelingen moeten helpen, denk ik, om politieke redenen. Dat zijn goede argumenten, meneer Ten Broek, om wel wapens te leveren aan de opstandelingen? Nou, ik vind ze niet zo overtuigend, eerlijk gezegd. Want uh, we hebben nou juist met de internationale gemeenschap afgesproken dat wat we doen, dat we dat proberen ook als gezamenlijkheid te doen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om daar de steun van de Arabische wereld voor te houden. En um, mocht het nu zo zijn dat uh, actief door um, bijvoorbeeld de NAVO, ik heb al aangegeven, de NAVO als zodanig kan dat niet doen, maar door NAVO-landen dan, wapens worden geleverd... dan loop je het risico dat je die steun heel snel verliest. De vraag is ook even of je weet waar je aan begint. Wie je dan zou moeten bewapenen, dat weten we helemaal niet. Uh, we hebben hele slechte ervaringen in het verleden opgedaan uh, daarmee. Het zou zelfs die burgeroorlog, waar ook meneer Hof bang voor is... Um, uh, kunnen uh, um, uh, ja, bevorderen. Um, misschien een beetje gek woord, maar in ieder geval... het zou die, die burgeroorlog kunnen aanjagen. Um, dus er zijn allerlei redenen om het niet te doen... Ik ben het wel met de heer Hof eens dat natuurlijk, het zou voor Libië heel goed zijn... als, als Gaddafi besloot om op te stappen. Dat zal hij niet aan zichzelf doen, dus um, uh, we moeten wel druk blijven uitoefenen. Daarover straks meer. Eerst even, uh, meneer ten Broeke zegt, meneer Hof... je weet niet uh, wie je ze levert? Ja, ik zeg ook niet dat je zomaar luk raakt aan iedereen... en dan allemaal wapens moet gaan leveren. Maar wie dan wil? Dus dat zou je goed moeten uitzoeken. Ik heb de indruk dat op dit ogenblik, of ik weet het wel zeker... Uh, met name de Amerikanen al bezig zijn om uit te zoeken... wie nou precies de oppositie zijn en ja, wie de, daarin... Ja, de mensen van de CIA zijn er om dat uit te He? zoeken. Nou, ja, schijnt. precies. Dus die, daar moeten we naar heel zorgvuldig naar kijken. Uh, een, een bijkomend mm. argument is dat als je, als je wapens levert aan bepaalde groepen... dat je daarmee ook een zekere mate van invloed zou kunnen verwerven. En dat kan natuurlijk ook geen kwaliteit. Nou, die invloed die heeft de internationale gemeenschap... juist omdat ze een no-fly-zone en een wapenembargo heeft afgekondigd. Dat moeten we ook vooral handhaven. Het is heel gek als je aan de ene kant probeert om te voorkomen... dat er wapens het land ingaan... dat je dan tegelijkertijd met de andere hand dat weer gaat leveren... als je nog niet weet aan wie je dat zou moeten doen... Inderdaad zijn er publicaties in zowel de Wall Street Journal als de New York Times... die aangeven dat waarschijnlijk de Amerikanen proberen uit te zoeken hoe het daar nu eh, voor staat. Dat er misschien vanuit Egypte wapens komen. Dat zou kunnen, individuele landen zouden dat kunnen doen. Maar nogmaals, de veiligheidsresoluties die we nu hebben aangenomen... en die ruim zijn en waar wij blij mee zijn, um, die voorzien daar niet in. Nou, daar wordt er verschillend over gedacht overigens. Amerikanen en Engelsen denken daar ja. anders over dan u bijvoorbeeld. De, er wordt wel een, een redenering geconstrueerd... Rondom all necessary means, De Hof probeer dat zojuist ook. Uh, maar dat, dat, uh, dat, dat staat eigenlijk in geen verhouding tot, uh, uh, tot tegelijkertijd een wapenembargo en een no-fly zone. En dat staat er heel nadrukkelijk in. Dus uh, nee, ik, ik vind het op dit moment een stap te ver. En um, uh, je zou daar ook een andere VN-resolutie voor nodig hebben. Um, dus dus ik, het lijkt mij op dit moment onverstandig. Moet je daar inderdaad een andere re resolutie voor nodig hebben? Ik ben geen volkenrechtsdeskundige. Ik kan dat niet helemaal precies beoordelen. Het zou inderdaad veel fraaier zijn als dat wel zo was. Dat is, dat is duidelijk. Maar volgens u kan het ook met deze resolutie? Uh, ik, ik denk het wel. Maar ik denk dat het voornaamste argument niet zozeer volkenrechtelijk is. als wel politiek gezien. Op het moment dat resolutie 1973 werd aangenomen. De, dus deze he, de, resolutie namelijk? De, ja. de no-fly zone. hebben we eigenlijk al besloten. Impliciet dat we van het bewind van Gaddafi af willen. Nee. En, en dat staat officieel niet in, dat weet ik. Uh, zoals er ook in staat dat er geen bezetting mag komen. Dat zijn allemaal voorbehouden die gemaakt zijn, dat klopt allemaal. Maar we hebben wel duidelijk partij gekozen daarin... voor de burgerbevolking van Libië. Ja, maar voor de burgerbevolking in Libië kiezen... dat staat ook heel nadrukkelijk erin. Dus die all necessary means, alle mogelijke middelen die kunnen worden ingezet ten behoeve van die burgerbevolking. Dus als die burgerbevolking wordt aangevallen... zoals we bijvoorbeeld in de eerste uren van die campagne hebben gezien... tanks die zich hadden verzameld rondom Benghazi... dan zijn dat legitieme doelwitten. Maar daar staat heel nadrukkelijk niet dat we bijvoorbeeld strijders mogen bewapenen... of, of, of op een andere manier. Daar zijn echt andere typen resoluties En over welke wapens hebben we het eigenlijk, meneer Ten Broeke? Heeft u enig idee dan? Nou, ik hoor nu, of ik lees nu in de internationale pers... dat met name vanuit Egypte er lichte wapens worden aangevoerd... Um, uh, dus ik, uh, dan hebben we het met name over handvuurwapens, denk ik. Um, uh ik weet niet wat voor andere wapens nog noodzakelijk zijn. Er zijn ook veel wapens buitgemaakt op Gaddafi-getrouwen. En er zijn natuurlijk delen de van het leger die, die overlopen. Je ziet nu ook in de top rondom Gaddafi... de minister van Buitenlandse Zaken die gisteren is, is gevlucht via Tunesië naar Londen. Um, dat zijn op zichzelf hoopgevende ontwikkelingen. En we moeten dus de druk op het regime volhouden. Dat doen we bijvoorbeeld ook met het handhaven van een no-fly zone. En daar doet Nederland gelukkig aan mee. En uh, dat lijkt mij op dit moment de stappen die noodzakelijk en ook mogelijk zijn... onder die Resoluties. En gelukkig blijft het bij lichtere wapens. Want op het moment dat er zware wapens zouden worden geleverd... dan weten die rebellen mogelijk helemaal niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat kan ik niet beoordelen. Ik, uh, heb je weer adviseurs nodig? Ja, dat doet ergens aan denken. En dan ja. zijn er ja. weer adviseurs in dienst van bijvoorbeeld Nederland. Nou, de broek is ja. daartegen. Nee, dat is inderdaad een heel groot risico... wat je goed in de gaten moet houden. He, iedereen denkt dan aan Vietnam onmiddellijk. Ja. He, als je geavanceerde wapens gaat leveren... dan ben je weer een stapje verder. Ik, ik wil ook wel voor behoedzaamheid pleiten. Ik zeg ook niet dat je gelijk onmiddellijk moet beginnen... met iedereen maar van alles en nog wat te geven. Maar ik denk wel dat als je de burgerbevolking wil beschermen... bijvoorbeeld de bevolking van die steden... die nu dreigen te worden door Gaddafi... Gaddafi he, dat, dat dan het idee niet helemaal uit gesloten moet worden dat je die mensen wapens geeft. Want streven is ook Gaddafi weg. En ten Broeke hoor ik dat niet zo hard zeggen. Nou, dat, dat, dat hoort u mij ook zeggen. Alleen de, die resoluties legitimeren dat niet. Echt. Er staat niet dat er een regime change hier uh, kan worden plaatsvinden... op basis van Hoe Krijgen het we van de nationale gemeenschap. Met diplomatieke druk gaat dat niet lukken? Nee, maar de, we zijn de, dat stadium zijn we op zichzelf voorbij. Hoewel de conferentie in Londen gisteren wel heeft opgeleverd... dat ook op diplomatiek front nog het nodige wordt gedaan. En dat bijvoorbeeld, en dat geloof ik direct... dat er achter de schermen ook zal worden geprobeerd... om bijvoorbeeld uh, Gaddafi wellicht een vrijgeleide te bieden... of dat hij ergens naartoe kan. Uh, dat, dat zijn allemaal zaken die ongetwijfeld geprobeerd... Worden. Maar met het wapenembargo, dat is de, de, de resolutie 1970 en, en de uh, no-fly zone, denk ik dat we al uh, behoorlijk wat doen. Daar komt bij, je ziet nu dat de rebellen zich her en der ook aan het terugtrekken zijn. Dat is niet altijd omdat ze uh, in het defensief zijn, maar dat proberen ze ook om de Gaddafi-troepen met name in het open veld te krijgen. Omdat ze hopen dat dan de coalitiejagers, dus de vliegtuigen... dat die dan over zullen gaan tot het bombarderen van die grondtroepen. Nou, dat zijn allemaal bewegingen die daar plaatsvinden. Het lijkt mij op dit moment nogmaals een, een stap te ver... gegeven die resoluties om, ja. om wapens te gaan leveren. Het kan nog een lange tijd gaan duren. Hartelijk dank. Handen Broeke, VVD defensiespecialist en Ruud Hof, Midden-Oosten-deskundige. Ja. De De Vakantsolei is een nieuwkomer in het peloton. Een pro-continentale ploeg, dat is een niveau onder de absolute top, de Pro Tour. Maar Vakantsolei heeft al in aardig wat koersen een belangrijke rol gespeeld. Zo reed Liewe Westra in de E3-prijs lang vooruit en er waren overwinningen. Johnny Hogeland won de drie dagen van West-Vlaanderen, en Björn Leukemans won een etappe in de Ster van Bessège. Michel Wuits riep zaterdag zelfs op de Belgische televisie dat Vakantsolei pro-tour waardig is. En dat was twee jaar geleden, een stukje aan de reportage van de Langste Lijn. Inmiddels is Vakantsolei geen kleintje meer, maar een grote volwassen wielerploeg. Dit seizoen wordt er voor het eerst gefietst in de hoogste wielerdivisie... met succes. In de driedaagse De Pannen, die vandaag wordt afgesloten... doet Vakant Soleil het uitstekend met Lieve westra en de Leiderstra. En ook in koersen als de Tireno-Adriatico en Parijs-Nice... was het geel-blauwe shirt van de ploeg regelmatig voorin te vinden. En dan moeten de Giro, de Tour en de Vuelta nog komen. Mijn gast vanochtend is manager Daan Luyks van Vakant Solij. Meneer Luijks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat uw ploeg ervoor op dit moment in de driedaagse van De Pannen? Ik heb begrepen dat er een groep... Van uh, ongeveer 40 renners, vijf van ons. Lwe zit erbij. En uh, liewe, uh, die zal vanmiddag zijn trui moeten gaan verdedigen in de tijdrit. Dat kan uh, die goed uitrijden. En dat kan niet heel goed, dus we hebben er wel vertrouwen in. Ja, ah, maar staan er staan nog een heleboel dicht bij elkaar. Ja, dat weet ik. Maar ik denk dat Liewe er zo op gebrand zal zijn dat die uh, ja, we doen in ieder geval mee voor het podium, maar we gaan voor de overwinning. Had u daar niet bij moeten zijn? Nee, uh, ik, ik, voor mij belangrijkste taak is het, is het aansturen en regelen... zodat iedereen uh, zijn vak, zijn beroep, uh, zijn hobby uh, het beste kan uitoefenen... En, uh, Sportief gezien zijn daar andere mensen voor verantwoordelijk... zoals voor Poppel, Hilaire van de Sura, Michel Cornelis. Dat zijn de ploegleiders. Ja. En Lieve Westra doet het heel goed in die, in die driedaagse van de pannen. Sterker nog, u zegt hij gaat hem zeker winnen, deze driedaagse wedstrijd. Is hij dan de man om wie uh, de ploeg gaat draaien het komend seizoen? Nee, hoor, is een van de speerpunten, een van de Nederlandse speerpunten. Uh, afhankelijk van welke wedstrijden we rijden, zullen we andere mensen aanwijzen. Nou, komend weekend natuurlijk, uh, zoals, zoals gezegd, uh, de hoogmis, hè, Ronde van Vlaanderen. Nou, Dan zullen we zeker zien uh, Stijn de Volder, hoop ik dat hij uh, bekomen is van zijn blessures van gisteren een uh, leuke mans. Uh, maar lieve zal zeker een vrije rol krijgen. Dat heeft hij van, uh, voor de aanvang van dit seizoen al gezegd. Dat dat dan uh, de mensen zijn die in de klassiekers een hoofdrol moeten gaan krijgen. Ja. Het lijkt me moeilijk. Steeds andere kopmensen. Ja, want maakt het ook spannend. En dat is ook onze manier van rijden. Uh, we kiezen ervoor om steeds uh, in de koers te kijken wie op dat moment het beste is. En die rol, uh, die zullen we proberen uh, nou, aan te Liewe vullen. Liewe is op dit moment de beste, kennelijk. Ja, maar Lieve geeft nu al aan dat hij bang is voor de kasseien voor het komend weekend. Uh, Lieve is gewoon geen renner. Uh, wij denken van wel, maar uh, het is heel moeilijk te overtuigen. Uh, dus Lieve is op dit moment heel voorzichtig en zegt nou, ik, ik hoef geen beschermde rol. Dan had u natuurlijk ook het uh, boekbeeld Ricardo Rico... De Italiaanse renner die kwam dit seizoen als grote man uh, bij de ploeg binnen. Maar verdween weer door de achterdeur naar een foute bloedtransfusie. Dat heeft hij zelf gedaan. Het leek op doping. Het is ook doping. En hoe hard dreunt die klap nog na in die ploeg van u? Nou, in het begin best wel hard natuurlijk. Uh, Rico was uh, uh, al eerder geschorst geweest. Vanwege goed gedrag was een schorsing uh, met vier maanden ingeperkt... naar, twee, uh, naar twintig maanden. Uh, dan geef je hem een kans in overleg met uh, UCI en uh, ASO... Uh, U had wel iedereen... overlegd met UC? Uh, ja, ah, uiteraard zo. hebben we gevraagd uh, aan UC: uh, kan het allemaal, mag het allemaal? Nou, de regelgeving is zo dat een renner na twee jaar schorsing opnieuw mag fietsen. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel renners die geschorst zijn, die opnieuw terugkomen. En we moesten gewoon iemand hebben voor het Hooggebergte, en hij was dat. En, uh, we kregen het voor elkaar om te laten trainen bij Aldo Sassi. Echt een professor in Italië, die staat voor 100% dopingvrij. En toch gaat hij dan opnieuw de fout in. Uh, we kunnen helaas niet uh, precies uitleggen wat er aan de hand was. Dat is medisch geheim. Maar voor ons waren er voldoende. Uh, feiten om hem op staande voet te ontslaan. Waarom heeft hij Rico eigenlijk aangetrokken? Het is een zondaar. U zegt, ja. ja, je moet hem die fouten vergeven. Wat dat betreft bent u misschien een beetje katholiek? Nou, ik ben dan niet de enige katholiek in het peloton. Uh, <laughs> want volgens mij, als we op dit moment de wereldranglijst uh, zien... bij de eerste tien staan volgens mij uh, drie of vier renners... die voorheen twee jaar geschorst zijn geweest. Dus we zijn dan niet de enige die dat uh, doen. Uh, toen wij de ploeg aan het formeren waren en Vakanslijn DCM instapte... en we kregen meer budget, eh, toen was het nog niet zeker wie volgend jaar... of dit seizoen dus first division zouden worden. Uh, dus we moesten gaan voor wildcards. Wij dachten toen met Rico de Giro te kunnen rijden. En later met Mosquera de uh, Vuelta. Ja, uh, Spanje toen, Mosquera. Ja. Toen kwam er toch in één keer een uh, puntsysteem... waar wij toch wel enthousiast van werden. Omdat we toen eindelijk konden meten en uh, vaststellen... wanneer bij een First Division. En renners en toen, kregen punten. En, en, en, en toen werd het in een keer heel kregen simpel. kregen ook de ploegen ja. en, en punten totaal. En toen bleek eigenlijk dat we die renners niet nodig hadden... om bij de eerste 15 te staan. Rico Al, had hadden niet nodig. Die hadden we achteraf gezien... Maar het werd pas bekend in december 2010. Achteraf gezien hadden we dat allemaal niet nodig gehad. Hadden hebt het dus aanget aangetrokken voor de punten eigenlijk? Nee, we hebben hem aangenomen om de dieren te rijden. Niet voor de punten. Weet u het zeker? Weet ik zeker. Nou, u dacht niet, op het moment dat we Rico binnen dan krijgen we zeker de Giro. en krijgen we ook de Tour. En dan krijgen we mogelijk de Vuelta. Nee, nee want we, we wisten van begin af aan dat, dat Rico alles zou doen voor de Giro. En zoveel punten had Rico niet. Want Rico stond bij ons zelfs nog niet bij de eerste, uh, eerste twee. Hij stond derde op ons lijstje met punten van onze renners. Dus zoveel punten had hij helemaal niet. Nee, hij werd niet gehaald om sponsoren aan te trekken ook. Nee, want die waren oh. al rond. Het was alleen voor de wildcard voor de Giro. U had toen nog twee, uh, twee plekken vrij. Op, op, op de broekjes en de shirts. Op het moment dat hij werd aangetrokken. Ja, die hebben we nog steeds vrij. Dus uh, ja. we kunnen naar de Tour de France met uh, een extra ruimte. Dus. Ja, dan nog zo'n renner. U noemde hem al, Mosquera. Bij hem werd in uh, september een, uh, een maskeringsmiddel gevonden, HES. En zolang daarover geen duidelijkheid is, laten jullie hem niet koersen. Wanneer komt die duidelijkheid? Ja, vorige week heeft hij een persbericht verstuurd de renner... met het verzoek of de UCI nou eindelijk wil kiezen. Uh, heeft hij nou wel iets gedaan wat mogelijkerwijs uh, strafbaar is of niet? En de UC geeft nog steeds aan dat hij gewoon mag fietsen. Ze zijn aan het onderzoeken, maar dat doen ze nu zeven maanden. En ze hebben nog steeds niet gezegd dat het een strafbaar feit is. Dus hij mag van de UCI fietsen, maar wij vinden gewoon dat als de renner onder onderzoek staat... Uh, is onze policy, dan laten we hem niet fietsen. En ook al duurt er een heel seizoen, dan wordt, wordt, wordt hij uh, uh, niet zichtbaar in welke etappe koers dan? ook. Ja, dat was ons standpunt. Alleen, de UC heeft nu een brief naar ons geschreven dat hij gewoon mag fietsen. Dus de renner gaat steeds meer uh, verzoeken, indienen dat hij toch wel gaan starten. Dus binnenkort zal ik wederom een keer moeten overleggen met uh, meneer McQueen van de UC uh, of zij of het dossier willen sluiten. Of bekend willen maken dat hij mogelijkerwijs gestraft gaat worden. En, ja, of we dan opnieuw mogen discussiëren, wat gaan we nou met hem doen? Ja, wanneer gaat u overleggen met de hoogste baas ja, van nu, de internationale wielrending? Ik, ik hoop dat in april het dossier van uh, Moskera uh, of gesloten wordt... of afgegeven wordt aan de Spaanse federatie voor een schorsing. Want als die geschorst wordt, nemen we afscheid. En uh, ja, als ontslag op staande voet ook? Ja, Ja. Alleen, dan je geen geld betaald meer? Nee, maar we hebben nu geen, geen, geen, geen voet om op te staan. En op, op het moment dat hij geschorst, geschorst wordt, dan gaat hij hem gewoon inzetten in de Welta. Ja. Zullen we het prille seizoen eens even doornemen. Lieve Westra, eh, die nu van zich laat spreken in de driedaagse van de pannen... die heeft zich ook al laten zien in kleinere koersen. Hè. Eh, Thomas de Gent, die eh, drie dagen de leiderstrijd aan had in Parijs-Nice. Was goed bezig. Wout Poels, die met de grote jongens omhoog rijdt... in de Italiaanse rittenkoers eh, Tireno-Adriatico. Marco Marcato, die lang meedoet in de finale van Milaan-San Remo. En dwars door Vlaanderen. En dan heeft u nog de Belgisch kampioen Stijn de Volder. Dat zijn namen. Langzamerhand. En dat wist hij niet, hè, toen hij eraan begon of wel? Nee, het ploegje is een ploeg geworden. En uh, ja, dat is gewoon mooi om mee te maken. En het is natuurlijk fantastisch als je nu ook drie jaar vooruit kunt kijken. Hè. We hebben nu drie jaar zekerheid met sponsoren. Dus je kunt langzaamaan gaan bouwen. Uh, we hebben nu de licentie voor drie jaar. Dus we weten dat we drie jaar het mogen deelnemen aan de grote rondes. Als we tenminste bij de eerste vijftien van de rondes. Nee, Maar eigenlijk hij de Rico helemaal niet nodig. Nee, nu niet meer. Nee. Je had kennelijk geen uh, voldoende vertrouwen in je eigen renners op dat moment. Nee, de systematiek was toen nog niet duidelijk. Dus we hebben toen de keuzes moeten maken. Weet je het zeker? Dat is de tweede keer dat u nou nu vraagt. Ja, dat weet ik. Ja, ik weet het zeker, ja. ja. Oké, okay. vakantie is een hele jonge ploeg. Opgericht in 2008. Dat is een jonkie. Uh, een paar jaar is die uh, omhoog geschoten. En, en het blijkt het gewoon heel erg goed te doen. Is dat genoeg om die grote rondes door te gaan komen? Nou, het zal natuurlijk uh, lastig zijn. Want we hebben op dit moment geen renners die, uh, die we van tevoren al weten... dat ze klassement kunnen rijden. Uh, we zullen in de Giro rijden van Matteo Carrara. Want vorig jaar uh, de Ronde van Luxemburg. Kan redelijk goed bergop, kan een klassement rijden. Uh, dus daar zullen wij uh, de Giro mee gaan, aangaan. En de Tour de France zullen we gaan als vrijbuiters. Want dat is toch hetgeen wat het beste bij ons past. En uh, we gaan niet met een beschermde renner naartoe. Maar we gaan gewoon alle dagen kijken wat past bij ons. En we kiezen gewoon voor de aanval. En wie gaat er zeker mee in de Tour? Uh, ja, zekerheden zijn er niet, maar ik kan wel een stukje voorspellen natuurlijk. Uh, ik vind dat Johnny Hoogland, Westra en Poels uh, een plek verdienen in een Tour. Maar dan moeten ze wel vorm behoud tonen. Nou, natuurlijk hebben we een paar splinters die moeten mee. Vier uur uh, Ja, en dan komen we natuurlijk bij uh, de volder Leukemans. Uh, Thomas de Gent, wat hij laat zien in Parijs-Nies. Nou, als, als hij dat voort kan zetten, ja, dan moet hij naar een Tour. Dus dat zal een beetje... De rode draad voor de Tour de France. ik hangt nog even af van de prestaties in de klassiekers eigenlijk. Nou ja, en de wedstrijden daarna. Want het is natuurlijk nog ver voordat de Tour de France staat. Dan Lijks, manager van de vacanceswillei wielerploeg Blijf nog even zitten. Dan praat ik na het nieuws nog even met u door. Zometeen nog. Wageningen voorspelt op welke dag de eiken ze uitkomen. en wanneer ze jeuk gaan veroorzaken. Hoe dat zo nauwkeurig kan, dat vertelt Menno Bentveld. En ambtenaren moeten gewoon aan het werk. en niet naar dure cursussen, vindt de bestuurskundige in het Joopdebat. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Het gebeurde in de Katerdrechtse straat in Rotterdam-Zuid. Slachtoffers zijn gevonden in een portiek. Er is niemand aangehouden en meer details hebben we op dit moment niet. De CAO voor nieuwe postbedrijven is een stap dichterbij. De vakbonden en de bedrijven zijn het erover eens... dat 80% van de werknemers van Cent en Selectmail een vast contract krijgt. Bedrijven krijgen een boete als ze eind 2013 dat percentage niet gehaald hebben. En ook krijgen postbezorgers een betere rechtspositie.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 AMB verkeersinformatie Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Roelofharensveen en Zoetewoude-Rijndijk 4 kilometer. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. 9 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De N199, dat is de provinciale weg tussen Amersfoort en Bunschoten. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen de aansluiting met de A1 en brugge is de weg in beide richtingen dicht. Radio 1. De met Felix Beurders. Tot 12 uur heb ik nog voor u. De opmars van de jeuk veroorzakende Eikenprocessierups in Radio Nieuwslicht. En 70% van de ambtenaren doet zijn werk echt niet beter na een cursus. Weggegooid geld dus. Of toch niet? Het joopdebat daarover. Nog altijd in de studio Daan Luijks. Hij is manager van de wielerploeg van Vacan Soleil. Een hele succesvolle wielerploeg. Nu fietsend in de hoogste divisie van het wielrennen. Er wordt gekoerst in de grote rondes dit jaar. Samen met een andere Nederlandse ploeg. Rabobank. Is er een soort rivaliteit tussen die twee ploegen? Nee, we zijn uh, uh, geen echte concurrenten. De concurrenten zitten natuurlijk over heel de wereld. Uh, er zijn 18 first division teams. En we hebben een uh, redelijk goede verstandhouding samen. Uh, vandaar ook de CEO natuurlijk. Die uh, uh, binnenkort afgesloten gaat worden. Daar heb ik over gehoord, maar op het moment dat het nou een Rabobankrenner wegsprint... Uh, gaat dan vakantieleider achteraan om hem in te halen... en te voorkomen dat hij die etappe gaat winnen? Als die op dat moment bedreigend zou zijn voor ons eigen klassement, zouden we dat doen. Als het een van de achttien ploegen is, gaan we dat niet doen. En sluit u ook wel combis af met Rabobankrenners? Uh, Nee, als, als het nodig zou zijn misschien wel. Als het nodig is dat er bijvoorbeeld het gat gesloten moet worden... omdat er een massasprint aankomt en wij hebben nog een sprinter... en zijn we een sprinter, dan zullen we vragen of we samen kunnen werken. Maar verder gaat dat niet. Janine Jansen vraagt... Houdt u veel contact met de renners buiten de koersen om? Uh, ik niet zoveel, maar de ploegleiders heel erg veel. Uh, natuurlijk altijd telefonisch, omdat renners over heel de wereld uh, uh, wonen. Dus dat maakt het soms wel lastig, maar er is inderdaad heel veel telefonisch contact. Bert van der Meer wil weten, heeft u een top drie voor de Giro? Wie gaat hem winnen, wie wordt de tweede, wie wordt de derde? Nou, die top drie heb ik niet helemaal, omdat ook natuurlijk nog een beetje de, de toppers wisselen gaat Contador nou wel rijden of gaat hij niet rijden. Maar als Contador rijdt, dan verwacht ik hem wel uh, bovenaan het hoogste treedje. En anders? Wat is het alternatief? Ik, ik weet niet wie er voor de rest allemaal nog uh, aan de start gaan staan. Ik hoop dat we top 10 kunnen rijden daar met Carrara. En de top 3 van de Tour? Klein beetje hetzelfde verhaal, denk ik. Uh, moeilijke vraag. Het zal, het zal natuurlijk hetzelfde zijn. Contador, Slack. Uh, ja, da daarom zal het draaien, denk ik. Hoe goed is ik denk dat Wout Poels de potentie heeft om in de komende drie jaar uit te groeien tot een renner die bij de eerste tien in de Tour de France kan fietsen. Dat ging fantastisch, hè? Bergop. Ik ken Wout al vrij lang. Jij hij heeft meegemaakt vanaf zijn zeventiende. Ja, vanaf fietst hij bij ons. Ik denk dat Wout een gave heeft om hard bergop te rijden en daarnaast ook nog te kunnen combineren met een, een tijdrit. En dat is natuurlijk een, een unieke combinatie. Hij is jong, hij is enthousiast. Het is een Nederlander, dus het is voor ons fantastisch. Dan heb je echt een, een ronde renner op, op zo'n moment te pakken natuurlijk. Precies. Maar 23 jaar, weinig ervaring. Hij moest nog uh, geleerd krijgen. En las ik dat hij in de Tireno niet meteen met elke ontsnapping meeging. Maar juist met de beslissende ontsnapping. Dat is altijd heel moeilijk natuurlijk. Jeudig enthousiasme, zullen we zeggen. Is dat jeudig enthousiasme? Nou ja, kijk, hij, hij drukt nu zijn, venster, zijn neus tegen het venster bij de, bij de toprenners. En ziet dan in één keer in de finale de wereldtop om zich heen fietsen. En hij is toch een beetje zenuwachtig geworden. En, en ondanks dat Michel had gezegd van wachten, wachten, wachten Michel tot het finale. De ja, Michel, en, ja, dat kon hij niet. Hij is toch eerder gegaan en daar hebben ze uh, goed gebruik van gemaakt. Maar de andere dag had hij het al heel goed begrepen. En toen was eigenlijk alleen Gilles bij die hem nog van de overwinning af kon houden. Dus dat was toch wel heel mooi voor het Nederlands fietsen. Zeker, maar ik las ook dat er een hele beleefde jongen is. Hij is dan, op zo'n moment is hij de aangewezen kopman van jullie ploer. En dan vindt hij het moeilijk om iemand water te laten halen. Ja, dat zie je wel vaker bij jonge renners. Uh, Italianen hebben daar iets minder moeite mee als ze jong zijn. Die zeggen meteen wat ze willen en hoe het moet. Nederlanders zijn toch allemaal wat, uh, wat voorzichtiger. zijn Belgen trouwens ook. Uh, maar Wout gaat dat vast wel leren. Wout, Wout is geen Woutje meer, maar wordt Wout. weet ik zeker. Nou, Wout Pools, een van de revelaties in Nederland. Ja. Deel uitmakend van de ploeg van Consulé. Daan Luijks, hartelijk dank en veel succes de komende tijd. Dankjewel. En deze muziek betekent wetenschap. Die gaat trouwens erg ver de laatste tijd met een bandveld met die wetenschap. Want nu kunnen we de toekomst al voorspellen. Ja, dat kunnen we. Nou, bij, bij, bij Wageningen Universiteit kunnen ze dat ze kunnen voorspellen wanneer de eigen uh, processie rups uit zijn ei gaat komen. En wanneer we last krijgen van die enorme afschuwelijke brandharen. Waar, waar ze bij de Tour de France ook wel eens last van hebben. Hè? Want het natuurlijk net ja. over fietsen in 1996 uh, toen de Tour de, Hoe de France. Hoe zat het ermee met die rups en die brandharen? Uh, in het najaar zetten uh, de eikenprocessie vlinder duizenden eitjes af op uh, eikentakken. Uh, die komen meestal goed de winter door. Ze maken antivries aan. Dus ook al hebben we nu de laatste tijd wat, wat steviger winters... die rupsen komen er goed doorheen. Um, in april komen ze uit en dan lopen ze in grote kolonnes... door die eikentakken op, op zoek naar sappig blad. Ja. En omdat wij in Nederland zoveel eikenlanen maar aanplanten... dat vinden we prachtig, langs al die polderwegen, eikenlanen... Um, vers, verspreidt die dat, dat beest heel goed door Nederland. Um, dan vervelt hij nog vijf keer. En vanaf de derde, vierde, vijfde verveling... dan komen die brandharen tot wel een miljoen brandharen per rups. Dus ja, dat is, dat, is, dat is het probleem. En, en hoe kan... ver is die opgerukt in Nederland? Uh, nou, alleen de noordelijke stukjes van de meest noordelijke provincies... hebben er geloof ik geen last van, of niet, nog niet massaal. Maar verder in heel Nederland, Randstad, overal kun je ze tegenkomen. En het kan natuurlijk enorme jeuk in uh, geïrriteerde ogen, luchtwegen... zelfs levensbedreigende situaties kunnen opleven. Wat voor stofje in? in dat is een stofje, ja. Dat heb ik opgericht. Taumetopoïne. Juist. Taumetopoïne. Sterk ja. irriterend. Helpt het nou precies dat we weten wanneer die eitjes uitkomen? Uh, nou jawel, want dan kan die beter uh, aangepakt worden. De, de, het bestrijden van die rupsen, daar moet je op het juiste moment uh, bij zijn. Uh, daar kan ik zo recht iets meer over vertellen. Maar om precies te weten wanneer ze uitkomen, dat is dus heel belangrijk. En Arnold van Vliet, expert op het gebied van wat er wanneer uh, in de natuur gebeurt... die heeft met een aantal mensen een, ja, een soort rekenmodel be bedacht... een soort wiskundige formule om te berekenen wanneer die eitjes nou uitkomen. En alles heeft te maken met temperatuur. Ja, het mooie van de die ontwikkeling van die eitjes... totdat wanneer die uitkomt, die eikenprocessor uit het ei... daar is een bepaalde hoeveelheid warmte voor nodig. En die kan je berekenen. En dat doe je door in eerste instantie te bepalen... van welke periode is die temperatuur nou belangrijk. Dat blijkt een bepaalde vaste periode te zijn. Ja, een hoge temperatuur in januari heeft niet zoveel invloed op het uitkomen. Maar vanaf maart is dat wel belangrijk. Dus zeg vanaf 1 maart ga je bijhouden hoe hoog de temperatuur is... En het blijkt zo te zijn dat voor het uitkomen van het ei moet de temperatuur boven een bepaalde drempelwaarde zijn. Als die boven die drempelwaarde komt, dan gaat er een zogenaamde temperatuursom lopen. Dat betekent dat je elke dag die temperatuursom verder oploopt. 5 graden Celsius gemiddeld temperatuur met een drempelwaarde van 1 betekent dat er die dag 4 graden bij de temperatuursom wordt opgeteld. Ja. En dat doe je de hele tijd tot aan een bepaalde temperatuursom bereikt wordt... en dan komt ja, die eikenprocesjeroeps uit de rij. Maar nou lijkt me niet zo veranderlijk en moeilijk voorspelbaar... als het weer en de temperatuur. Hoe betrouwbaar is dat? Uh, nou ja, het ga, ze gaan er inderdaad in die rekenformule... Uh, ja, het is wetenschappen, dus het is even rekenen, dat hoorde je al. In die reken gaan ze daarvan uit wat ze weten over het weer... en de, de voorspellingen um, met betrekking tot temperatuur. Uh, ja, dat verandert nog wel eens. Ik vroeg Arnold van Vliet, hoe, hoe kom je nou uit op die 13 april... en hoe ja. betrouwbaar is dat nou helemaal? Nou, we hebben op basis van de historische waarnemingen gekeken die we vanaf 2004 uh, hebben van uitkomstdatum van de Eiken session hebben we dus zo'n wiskundige formule berekend. En dat hebben we nu met de huidige temperaturen die we tot aan vandaag hebben gehad en de negedaagse weersverwachting, uh, kan je dan berekenen van hoe ver loopt die temperatuursom dan? Ja, we gaan niet verder dan negen dagen vooruit met de weersverwachtingen. Daarna neem je gewoon wat is normaal voor die tijd van het jaar aan temperatuur. En als je dan de temperatuursom gaat berekenen, dan kom je rond uh, 13 april uit, op dit moment. Het kan dus zijn als het zometeen uh, warmer wordt dan verwacht... Dan zal die temperatuur soms eerder bereikt worden en zodat die eikenprocessierups eerder uit de eiken we gaan we gaan het ei komen. gaan ze weer aanpassen. aanpassen ja. en dan weet je precies wanneer die beestjes tevoorschijn komen. Althans, dat denkt men te weten aan Wageningen. En wanneer we die brandharen kunnen verwachten. Maar de bestrijding lijkt me toch nogal onbegonnen werk. Want dan moet je tegelijkertijd in de weer met allerlei ja. van die stofzuigers. Daar ja, zie ik ze ja. wel eens mee bezig. Precies, dan, dan zijn branden. Zie je die brandharen ja. wegbranden en dat ja. soort dingen. Ja. Dat zijn hele omslachtige en arbeidsintensieve manieren. Het is eigenlijk beter om het biologisch te bestrijden. Dat, dat kan op verschillende manieren met bacteriën. Die pakken die eitjes goed aan. De ellende is, ze pakken ook heel veel andere planten en dieren aan. Uh, en die bacteriën blijven lang in leven. Het kan met gaas vliegen, maar die zijn ook niet selectief. Dus die vreten ook van alles op. Maar nu, redelijk nieuw, is het gebruik van een, ne een nematode. Zeer klein wormpje. Wordt vaker gebruikt bij het bestrijden van insecten. En de Braziliaans-Nederlandse Sylvia Hellingman... Ik zeg het maar even bij Braziliaans, want ze heeft een beetje een accent. Dat hoor je wel. Is een van de belangrijkste uh, onderzoekers op het gebied van de, uh, deze grups. En doet onderzoek naar die nematode. Nematoden, dat zijn uh, minuscule kleine vormpjes en die zijn in een speciale formulering. En die kun je ook uh, in de bomen spuiten uh, en die leven maar twee uur in die formulering en die infecteren die jonge rupsen. Die nematoden, die dringen de larven in en die uh, scheiden bacterie af en die krijgen een soort van darmontsteking. Ze stoppen met vreten en sterven uiteindelijk. Het is een uh, pijnloze dood in ieder geval. Het voordeel is dat je dan heel vroeg in het seizoen spuit als die uh, eikenprocesorups pas geboren zijn of dat je bij de larmenstadion. En in die periode heb je nog geen beschermde soorten in de bomen uh, zitten. Zoals bijvoorbeeld de bruine eikenpage, de kleine eikenpage, die zitten nog niet. Dus je bespaart eigenlijk beschermde vriendensoorten. En daarnaast heb je ook geen last van de brandharen, omdat die nog niet uh, zijn. Nou, klinkt, klinkt goed, hè? Dat, maar het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Ze heeft er al meerdere tests mee gedaan en uh, Hellingman heeft hoge verwachtingen. Nou, ik verwacht uh, dat uh, met de, deze nieuwe methode die wij uh, ontdekt hebben... dat wij in ieder geval die populatie uh, aardig terug zullen kunnen dringen. Enerzijds door herstel van de biodiversiteit... anderzijds door de uh, invoering van een nieuwe uh, manier om ze te beheersen. Nou, dus dan... Uh... Het is nu wel prachtig, want er wordt nu een soort laboratorium, bos bij haar huis gebouwd, heel bos, net eromheen. Daar gaat ze allemaal, ja, dan gaat ze met, met rupsen en, en bacteriën en nematoden, gaat ze allemaal aan de gang. <laughs> dus dat wordt uh... dus we kunnen binnenkort weer fietsen langs die eiken. We proces. kunnen weer lekker in onze blote benen de die natuur. Dan niet meer op ons hoofd of uh, komen nee. aan onze benen. Dankjewel. Oké, okay, Felix ben op en op het veld tot volgende.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 Hij is er weer volgende week woensdag, Superman. Bij mij zit internationalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. De Wikileaks-vraag je altijd. En vandaag opnieuw. Ja, en weer is er weer wat. En weer is er weer wat uit India, omdat. Uh... Wikileaks zich daarop schijnt te concentreren... en in ieder geval aan uh, Indiase media toegang heeft gegeven tot de archieven. En dat is interessant, want nu breekt er een nieuwe rel uit... tussen Australië en India. Wat wil het geval? In 2009 waren er in de Australië... niet te vergeten, de oprichter van Wikileaks is in Australië heeft een akkerfietje met zijn regering, dus dat zou ook nog kunnen meespelen. Maar in, in, uh, vonden er in Australië aanvallen plaats op Indiërs. Ja. En de Australische regering die verkondigde maar voortdurend... dat dat niets te maken had met racisme. En in India ontstond daar veel onrust. Onder Indiërs in Australië die overwogen terug te, uh, terug te gaan naar India. Die voelden zich niet meer veilig. En de Australische regering bagatelliseerde het elke keer. Die zei dat het gewoon een veiligheidsprobleem Niks aan de hand. De uh, hoofdcommissaris van politie in Sydney maakte het nog erger... door te zeggen van ja, de straten in Australië zijn veiliger dan in India. Dat maakt, en wat blijkt nu uit Wikileaks? Dat ze ondertussen in privé... Uh, gesprekken wel toegaven dat er racistische elementen uh, speelden. En dat ze daar dus eigenlijk op dat moment helemaal niets aan deden. Zelfs niet tijdens het bezoek van toenmalig vicepremier Julia Gillard aan India. Die wilde het eigenlijk alleen maar over, oh, uh, over onderwijs hebben. Ja. En dat is thans de huidige premier. Tijd voor het jobdebat regelmatig debatteren we in dit uur over een artikel op de site joop.nl. Chef Francisco, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over gemeenten die geld over de balk smijten met opleidingen. Uh, gemeenten zijn verplicht om cursussen, hun ambtenaren cursussen te laten volgen. En uh, daar zitten bijvoorbeeld cursussen twitteren tussen. En hoogleraar Michiel S. de Vries, bestuurskunde aan de Radboud Universiteit... die vindt dat het daar eens maar mee afgelopen moet zijn. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Gemeenten smijten volgens u dus jaarlijks uh, met geld. Om wat voor bedrag gaat het? Het gaat om duizend euro per gemeenteambtenaar. En dat zijn dus eh, 180.000 ambtenaren. Dus in totaal 180 miljoen. Dat is uh, een fors bedrag. En dan heeft u het over veelal peperdure eendaagse cursussen. Wat voor cursussen volgen die ambtenaren? Inderdaad zo'n Twittercursus? Nou, ambtenaren volgen ook goede cursussen. Hoor. Laat dat helder zijn. Maar ambtenaren volgen ook Twittercursussen. Ambtenaren van het IND hebben een hoogtevreescursus gevolgd. Omdat ze in een gebouw moesten gaan werken van 14 etages hoog. Uh, het waren er niet zoveel, het waren alleen die mensen die... Uh, dit hebben maar tien nou mensen al meegedaan uiteindelijk. Maar toch, ik denk daarvan, moet dat nou? Yeah. En je hebt dus allerlei cursussen waarvan ik denk van... A, kan je in één dag überhaupt iets leren? B, uh, is het bedrag dat ermee gemoeid is niet vreselijk hoog? En C, waarom doen ze dat dan eigenlijk? Waarom en, gebeurt het in één dag dan? Nou, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... hebben gemeenteambtenaren het vreselijk druk. Dus mede door de bezuinigingen, zijn degene die overblijven, moeten heel hard werken om het werk te doen, dat het toch blijft liggen. En dat een één dag weg. En die cursussen, die zijn dus verstoringen in het werkpatroon. En dan moet je dus zorgen dat je die mensen zo kort mogelijk op cursussen laat gaan. En dat betekent een eendaagse of tweedaagse cursus. En dan heb je als gemeente een bepaald budget en dan denk je, we schaffen een dure cursus aan. Voor die en als je een dure cursus hebt, dan kun je dus je budget dat dat voor staat. Dat heb je afgesproken met de bonden. Dat kun je dus. Die afspraak, daar kun je aan houden. En ondertussen ben je je mensen niet aan het lastigvallen met allerlei cursussen. Dit is het Joop-debat. Goedemorgen, Paul Dubois van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gemeenten spijten volgens de heer de Vries jaarlijks een hoop geld over de balk... omdat ze allerlei zinloze, peperduwe cursussen zouden volgen. Klopt dat? Ik hoor het en uh, dat is niet juist. Uh, de gemeenten die uh, hebben 180 miljoen jaarlijks uh, te spenderen ongeveer aan uh, opleidingen. Maar dat doen zij op een zeer zorgvuldige en, en uh, ja, naar onze smaak ook overtuigende manier. Uh, er is, recentelijk is er, en ik moet even zeggen, dan hebben we het over gemeenteambtenaren. Meneer De Vries die heeft het ook over andere categorieën. Ik beperk me alleen uh, tot gemeenteambtenaren, want ik werk ook bij de VNG. Tuurlijk. En die, uh, die bestedingen die uh, gebeuren, en, nee dat onderzoek, sorry neem ik maar. Dat onderzoek, uh, dat is ge, gedaan door het ANO-fonds. Dat wijst juist uit dat gemeenten daar op een betrekkelijk verantwoordelijke manier uh, mee omgaan. Uh, zij hebben, uh, even kijken. Ja, de, de, Je hebt de, het onderzoek bij begrijp ik daar in nou, ik heb Ja, ik heb wat papieren hier voor me. Maar waar het om gaat is dat, uh, wat meneer De Vries zegt, die eendaagse opleiding... Uh, het gaat om, gemiddeld om een, een opleidingsduur van 2,4 maand juist. En uh, ja, ik, kan dat, ik kan dat dus absoluut ook niet plaatsen wat hij hier, uh, wat hij hier zegt. Welke cursussen worden er dan gevolgd volgens uh, dat onderzoek van het ANO-fonds? Nou, dat, mee dat uh, Het ANO-fonds is een instelling die wordt bestuurd door uh, werkgevers en werknemers uh, uh, bij de gemeente-CAO. En die verricht allerlei activiteiten op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling okay. en uh, opleidingsbeleid. En welke cursussen worden er gevolgd? Nou, er is niet gedetailleerd, geïnventariseerd welke cursussen het zijn. En ik denk, uh, ja, meneer De Vries die noemt een paar voorbeelden. Ach, dat, dat is casuïstiek, dat zal, dat zal zeker het geval zijn, dat wil ik helemaal niet bestrijden. Maar het, de grote lijn is toch dat gemeenten uh, de, uh, serieuze opleidingen doen... Uh, voor hun uh, ambtenaren. Maar, maar ja. waar, waar, waar blijkt dat nou uit? Hè? Kijk, uit het ANO-onderzoek blijkt inderdaad dat gemeenteambtenaren opleidingen volgen. Ja. Dat ze veel opleidingen volgen. Dat sommigen ook langdurige opleidingen volgen. Maar uit, over de effectiviteit van die opleidingen, er wordt toch heel weinig gezegd in dat onderzoek. Uit ander onderzoek blijkt echter dat de ambtenaren zelf zeggen: 70% van de al die opleidingen, zijn toch eigenlijk niet effectief? Daar wordt ons werk niks beter van. Daar wordt mijn persoonlijke ontwikkeling niet beter van. Daar wordt het functioneren van de organisatie niet beter van. En daar wordt zeker de dienstverlening aan de klanten, aan de burgers niet beter van. Meneer de Ja, meneer De Vries, u bent een man van de wetenschap. Ik, ik, ik heb uh, geprobeerd te achterhalen wat voor een onderzoek u, uh, waar, u, waar u zich op baseert. Dat is het onderzoek FORCE. Is dat is een ja. opleidingsintermediair voor overheidsorganisaties. Ja, ja. Dat las ik in het stuk op joop.nl. Ja, ja. ja. ja dat, heel goed. Dat ja. is de onderzoek. De vroegere opleidingsafdeling van KPN en is naar mijn smaak nog niet echt een gezaghebbende, gezaghebbend instituut als het gaat om het uh, Maar komt u dan, een dan eens opleiding. met andere? Kijk, ik, ik heb inderdaad ook heel veel lopen zoeken naar cijfers over de effectiviteit en als het belangrijk ja. is dat opleidingen effectief worden gevonden, zou je ook denken dat er veel onderzoek naar gedaan wordt, ja. of die opleidingen inderdaad effectief zijn. Ik heb het onderzoek nauwelijks gevonden. Het ANO-onderzoek gaat nauwelijks in, niet, helemaal niet in op de effectiviteit van opleidingen. Alleen welke opleidingen, hoeveel Opleidingen, hoe lang duren ze? Ja. En dan denk ik van. Ja, dus, en dat is toch ook indicatief voor het belang dat aan die effectiviteit wordt gehecht. Maar als, als je er het... geen onderzoek naar doet, dan denk ik van ja, daar vind nou, je het ook niet zo belangrijk voor. Er hoe het is al degelijk is. onderzoek naar gedaan. En daar blijkt dus ook uit dat gemeenten nog betrekkelijk weinig aandacht besteden aan de evaluatie van hun opleidingen. En het ook, hmm. uh, ook naar onze zin nog te weinig. Maar goed, goed dat is, uh, uh, wat nu niet is, dat zal zeker uh, komen, nog te weinig koppelen aan de doelstellingen. Dus van meneer opleiding. De Vries heeft gelijk. Nee, hij heeft niet gelijk. Hij zegt dat het. Dat zijn ook hij, van het goede met zijn suggestieve opmerkingen maakt hij een karikatuur van het opleidingsbeleid van gemeenten. En dat wil ik hier toch echt bestrijden. Uh, maar wij delen in zoverre wel zijn, zijn opvatting dat gemeenten daar wel wat meer werk van zouden mogen maken. Maar daarmee is niet gezegd dat gemeenten hun opleidingsgeld niet juist besteden. Wat is het nuanceverschil? Bedoelt u wat is het nuanceverschil? verschil? Nou, het is geen echt principieel verschil. van hoe nee, gemeente kijk, het nou goed of slecht? Komt, het is u meer komt met, van. U komt met opleidingen van één dag. Hè, u u werkt toch de suggestie dat de gemeente veel geld aan weinig mensen besteden? Ik krijgt de verzoeken zelf ook om één een dagse cursussen ja, te geven. Ja, ja. ja, kijk. En dat er veel eendaagse cursussen zijn en dat die ook uh, erg duur zijn. Ja, daar kunnen we elkaar makkelijk op vinden. Uh, Weer een ik denk punt waar ook, we het over eens zijn. Ja, maar ik denk ook het punt. Kijk, waar u, waar u, waar u uh, dat onderzoek van forces, uh, ja, of dat ge, ge, gebaseerd is op hun eigen opleidingsactiviteiten... dat moet ik dan nog maar even in het midden laten. Maar dat gaat ook helemaal niet over gemeenten. Dat gaat over opleidingsactiviteiten in zijn algemeenheid. Voor de overheid? Nee, niet voor de overheid. U heeft er een... een want ik erover heb kunnen vinden... want ik heb via de redactie van dit programma nog gevraagd... voor wat nadere informatie. Maar goed, dat heb ik niet gekregen. Dus ik, oh, wat moet zijn we, mij... zijn we te kort geschoten? Nou ja, nee, maar goed, als er een, als er een rapport is... <lacht> Waarschijnlijk met KPN gebeld. Wil, wil, ik, dat graag, uh, wil ik dat graag even, even bekijken. En... Uh, uh, ja, er, er wordt gewoon over de opleidingsmarkt in zijn algemeenheid wordt gezegd dat 70% van de opleidingen niets oplevert. Het is een soort editorial van forces. He, die maken een, ja. een soort van advertentie met wat informatie. En op erbij. grond daarvan heeft meneer De Vries zijn uh, tirade gebaseerd. Ik ben toch wel bang dat dat het geval is, ja. Ja, het zal. Ik, ik geef dat graag toe. Ik heb van, toen ik tussen van de week op Binnenlands Bestuur. Geplaatst werd en daarna in de Telegraaf heb ik wel zoveel reacties gehad van mensen die zeggen: Van dit slaat de spijker op zijn kop. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is altijd heel. Dat vind ik toch bestrijden, bestrijd, meneer De Vries? Want dat is natuurlijk een heel ma makkelijk uh, ambtenarenbesje. Uh, door, uh, en, en, en binnen dat is het is nou altijd, net altijd. Nee, maar dat is altijd. Je ziet dan die hele reacties. Ik heb het ook even gezien in, op Joop.nl. Gewoon de reacties die het oproept. Ja, ik vind het makkelijk scoren. Wacht even, even, Francisco. Wacht even. Welke reacties uh, staan er op Joop.nl? Ja, nou, Paul maar, de... heeft gelijk. Hè. Het is een soort anekdotemagneet. Iedereen kent wel weer een voorbeeld van iets wat schandalig is. En als ze die kennen, dan verzinnen ze het bij wijze van spreken wel. Maar tekenend is Leo Dijkstra. Dat is iemand die vaker reageert op Joop. Een beetje rechts is. En die dan ook, hè, als het over ambtenaren gaat, moet je niks van hebben. Hebben. Wat wordt, wordt er dan zo hard gewerkt door die ambtenaren dat ze geen tijd hebben om cursussen te volgen? Nou, de meeste werken in deeltijd. Nou, dat is een ja. beetje redeneren alsof iemand die nou, 100 meter sprint doet niet echt hard loopen. Laat, laat me één ding proberen recht te zetten: het, ja, is, is. het is geen ambtenarenbesje. Het is juist opkomen voor mensen die hun tijd heel zinvol, heel goed besteden, maar die door dit soort afspraken die ja. op. Hoog niveau worden gemaakt met, met vakbonden. Dingen moeten doen waar ze eigenlijk heel weinig aan hebben. Ja. Die miljoenen kunnen we beter besteden. Die, ik kom ja. juist op voor die ambtenaren. Ja. Ik kom juist op voor het gemeenteapparaat. Ik ben houdleraar bestuurskunde, tenslotte. Ik zal mijn eigen beroepsgroep afvallen. Nooit nee. een keer. Nee, maar ja, die mag... miljoenen kunnen we beter besteden. Die miljoenen dus, kunnen we beter besteden. Ik wil nog wel even uh, ingaan op de, de perversiteit die meneer De Vries... Hè. de perversiteit van Zo. het systeem... Uh, Dat zegt u de laatste minuut. <laughs> nou ja, nee, maar goed... De, de, uh, he, dus dat de CAO regelt dat uh, of gemeenten een bepaald budget uit moeten geven aan, uh, aan opleidingen. Ja. ja, dat is helemaal niet het geval. Ik, bedoel, ik vraag me heel erg af waar, waar meneer De Vries dat vandaan heeft. Meneer De Vries blijft nu stil. Ik, ik zie dat in de personeelsmonitor van het Rijk. Er nee, staat alleen maar een bedrag wat uitgegeven wordt. Er staat alleen een bedrag dat uitgegeven ja, wordt. Maar ja. er is helemaal geen, geen druk of, of noodzaak of, of must om dat uit te geven. Nou, dan gaan dat we dat daar zijn... nog eens even een onderzoek naar doen, heren. Want ik mag u danken voor deze discussie, Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde. Ja, goed. Geen dank. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen niet te hard optreden tegen die ambtenaren, want u hebt ze nodig. En Paul Dubois van de VNG. Francisco, ook bedankt. En waarvoor leg ik mijn boek weg vanavond? Nou, bijvoorbeeld Linda de Mol bij College tours, Ze wordt geïnterviewd door Twan Huis en studenten in het publiek. En er valt er natuurlijk een hoop te vragen. Ze heeft minstens vier beroepen. Actrice, blademaakster, presentator, programma bedenken. Wat niet meer, om negen uur op Nederland 3. En als je ervan houdt, generatie 2010, dat programma volgt zes kinderen die vorig jaar werden geboren. En nu in zes afleveringen hun eerste levensjaar. Afgekeken waarschijnlijk van het prachtige 7-up. Inmiddels al 49 up van de BBC. Generatie 2010 om half tien op Nederland 1. Wat schaft Lunch vandaag, jueg van Berg? Gisteravond gaf Sasje de Boeren masterclass spreken in het openbaar. In het Engels ook nog. Aan jongeren. Die, dat zijn allemaal jongeren die mee gaan doen aan een debatwedstrijd van de BBC. Daar hebben we een reportage over gemaakt. En um, stand.nl is er om half twee. En daarin is de stelling... Kruif moet kosten wat het kost zijn hervormingsplannen bij Ajax doorzetten. Ik sprak net met Daan Luijks, de manager van de wielerploeg Vacans Soleil. Lieve Westraad, hadden we het over dat hij iets goed doet in de driedaagse van de pannen. En die heeft voor twee jaar bijgetekend bij de wielerploeg. Vertelde hij mij bij het verlaten van de studio. Lunch zometeen. Surf naar de degids.fm. Ik blijf luisteren.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 Red samen met mij vandaag nog een mensenleven voor slechts 5 euro per maand. U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. DBC.nl Giro 130 Den Haag. Salarisadministratie kan efficiënter. Schep rust. SDWorks.nl. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk...